10 uur. Dit is Radio 1 met Wouter Kurpershoek. Moet de geheime dienst meer bevoegdheden krijgen? Straks geeft de commissie Dessens daar antwoord op. De SP is er in ieder geval fel op tegen. Zometeen allemaal in Goedemorgen Nederland. Nu eerst de NOS Journaal met Mark Visser. Die commissie Dessens komt dus nu met dat advies over de geheime diensten... de Nederlandse geheime diensten AIVD en MIVD. Verslaggever Jeroen de Jager vertelt wat er in het advies staat. De commissie adviseert dat veiligheidsdiensten voortaan ook bekabelde netwerken mogen aftappen. Sterker nog, er zou ongerichte informatie moeten mogen worden verzameld. Het toezicht moet dan wel strenger worden. De minister moet steeds stemming geven... En de commissie van toezicht op de veiligheidsdiensten moet daar onmiddellijk ook echt toezicht op houden. Als die CTIVD bezwaar heeft, moeten de diensten direct stoppen met hun actie. Zometeen dus meer bij de KRO op deze zender. Kinderopvang en peuterspeelzalen moeten binnenkort aan dezelfde kwaliteitseisen voldoen. Daarmee is er op dat punt geen verschil meer. Nu zijn de regels voor kinderopvang strenger dan voor de peuterspeelzalen. Schrijven minister Ascher en staatssecretaris Dekker in een brief aan de Kamer.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 In Nieuwegein is een hijskraan omgevallen. Aantal gebouwen raakten beschadigd, maar zijn geen gewonden. De kraanmachinist wilde rond kwart voor acht vanochtend... materialen voor werkzaamheden van het dak naar boven hijsen. Hij stond naast de kraan. De kraan viel om, vertelt Sander van Barneveld, verslaggever van RTV Utrecht. Die ligt daar op zijn kant. Uh, is over een kantoor uh, van ING heen gevallen. Ja, en hoe het er dan uitziet, uh, de, de, de kraan is, is als luciferhoutjes uh, uh, uit elkaar gevallen... Uh, geklakte stukken staal zie ik voor me liggen. En, en gelukkig uh, geen ambulances en dergelijke, want er is niemand gewond geraakt. Hoe grote schade precies is in gein is nog niet bekend. De arbeidsinspectie stelt een onderzoek in. Het blijft vandaag overal droog en het wordt 6 tot 8 graden. Komende nacht gaat het licht vriezen, maar later wordt het ook mistig. Morgen overdag is het dan waarschijnlijk kil en grijs door mist of lage bewolking.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 Wouter Körpershoek. De geheime dienst moet meer bevoegdheden krijgen. Het concertgebouw wijdt een nieuwe concertvleugel in. De landelijke intocht van Sinterklaas organiseren is goed voor je stadspromotie. Dus als je het hebt over handenwrijvend televisie kijken, ja. Wij hebben handenvrijvend gekeken, ja. En het ochtendumeur van Hans Beum. Het is zes minuten over tien. Dit is het vervolg van Caro. Goedemorgen Nederland. Geheime in Nederland, de MIVD en de IVD, moeten dus ruimere mogelijkheden krijgen om internetverkeer af te tappen. Weliswaar onder strikte voorwaarden, maar toch. Dat is zojuist bekendgemaakt door een commissie onder leiding... van ex topambtenaar Dessens in Den Haag. NOS-verslaggever Jeroen de Jager was bij die persconferentie. Jeroen, goedemorgen. Goedemorgen, Ja, Een opvallende aanbeveling toch, juist in deze tijd... dat er zoveel verhalen wereldwijd, en opwinding wereldwijd... is ontstaan over dat ruimhartig afluisteren van het internetverkeer. Ja, De commissie zegt de oude wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten... die dateert uit 2002, die is in feite verouderd die is geschreven op de techniek van toen. Toen werd er vooral via de ether, zeg maar, het internationale internetverkeer verliep via de ether. Daar liggen nu allemaal glasvezelkabels uh, onder de oceanen en, en in, uh, op, de, op de bodem hier in Nederland. Dus uh, we moeten de, de, de MIVD, de AIVD moeten de gelegenheid krijgen om techniek, onafhankelijk, uh, die kabels, ook die kabels, af te tappen en dat ook ongericht te doen. Dus niet direct gericht op een persoon die ze uh, voor ogen hebben... Maar ongericht informatie verzamelen. Vissen min of meer naar informatie. En op het moment dat je dan op iemand stuurt, privacygevoelige informatie uh, gaat, gaat gebruiken, dan moet je steeds in dat proces toestemming vragen bij de minister. En ook de rol van de commissie van toezicht op uh, de inlichtingen en veiligheidsdiensten, die moet dan steeds betrokken zijn bij de beslissing van de minister om uh, voldoende wettelijke garanties te geven dat, uh, dat dit allemaal rechtsstatelijk verloopt, zal ik maar zeggen. Goed. Groene Jager, jij gaat weer terug die persconferentie in en we horen vandaag later jouw verslag daarvan. Meegeluisterd heeft SP Tweede Kamerlid Ronald van Raak. Meneer Van Raak, goedemorgen. Goedemorgen. De commissie gaat adviseren of heeft geadviseerd om die mogelijkheden van de IVD dus te verruimen. Uh, goed plan. Nee, geen goed plan, ontijdig en uh, op deze manier lijkt het erop dat onze geheime diensten op een soortgelijke wijze gaan werken als uh, de NSE en uh, daar hadden we juist erg veel bezwaar tegen. Misschien is het juist wel heel effectief die werkwijze van de NSE. Uh, alles van iedereen opvragen kan effectief zijn... ...maar je kunt er ook misbruik van maken. Uh, en dat hebben we gezien dat in de Verenigde Staten... ...NSE maakt misbruik. Er wordt politieke spionage gepleegd... ...economische spionage gepleegd... ...bondgenootschappen worden onder druk gezet... ...en op die manier wordt juist uh, de gemeenschappelijke strijd... ...tegen terroristen uh, geschaad. Nu is een onderdeel van het advies begrijp ik... ...dat juist de minister tot achter de comma op de hoogte moet zijn... ...en ook toestemming moet geven als er ruimhartiger... Uh, op een gegeven moment en dieper in dat internetverkeer wordt gekeken... bij een bepaald persoon. Ja, ik heb uh, gisteren eens op een rij gezet, vanaf 2007... de discussies in de Tweede Kamer over Amerikaanse afluisterpraktijken... vanuit de, vanuit de Amerikaanse ambassade. En je ziet dat ministers voortdurend zwalken. Uh, geen openheid van zaken geven. De ene keer dit zeggen, de andere keer dat zeggen... Een grotere verantwoordelijkheid bij de minister is niet voldoende. Het gaat erom dat de Tweede Kamer dat moet kunnen controleren. Het kan niet zo zijn... U moet toestemming parlementaire... geven als Kamerlid. Nee, we moeten, we moeten het uh, niet zo ver laten komen. Uh, voordat we moeten gaan praten over uitbreiding van de wet... moeten we eerst weten wat er aan de hand is. Wat er nu gebeurt. Wat voor praktijken er nu zijn. Ik voel er als Kamerlid, als volksvertegenwoordiger en ook als verantwoordelijke dus... helemaal niks voor om uh, nu wetten te gaan verruimen zonder te weten wat er aan de hand is. Dus ik vind eerst dat de regering openheid van zaken moet geven. Ook andere bondgenoten, zoals de Verenigde Staten... moeten eerst eens vertellen wat ze allemaal uitspoken... voordat we kunnen praten over uh, nieuwe wetten. Maar wat ik uh, ook begrijp uit dit advies... is dat het vooral te maken heeft met dat de wetgeving die bestaat... gewoon ouderwets is. We hebben geen internetverkeer meer via uh, de ether En we luisteren niet meer naar de korte golf. Nee, wat we zien is dat aan de ene kant de technologie is uh, veranderd. Uh, uh, de technische mogelijkheden zijn, zijn tot, tot, het, tot, tot bijna in het oneindige toegenomen. Daar moeten we de wet op aanpassen. Maar we moeten ook normen stellen. We moeten ook uh, als politici zeggen, dit vinden we goed en dit vinden we niet goed. Maar dan gaat u als, en... als overheid achterlopen bij de technische mogelijkheden... die wel door de kwaadwillenden in onze samenleving uh, gebruikt worden. Nou ja, dat is het probleem. Uh, die kwaadwillenden, dat zijn dus ook de mensen bij de NSE die misbruik maken van die technologie. Ja, maar, om, uh, we dan, maar we willen toch met z'n allen uh, hopelijk ook die kwaadwillenden pakken. Ja, en, en dan is het een vraag. Dan, hoe gaan we die nou uh, eruit uh, vissen? Nou, de, de vraag is wat het meest effectief is, of het effectief is om dat gericht te doen. He, het voorbeeld wat we eerst zagen van uh, websites, uh, fora waar mensen bij elkaar komen die uh, uh, gewelddadige zaken uh, uh, willen doen... Uh, geradicaliseerd zijn, daar natuurlijk moeten we daar onderzoek doen. Uh, alleen dat, dat hoeft niet ongericht. Maar hoe, komt u dat u er dan, hoe, maar hoe kan de overheid, de staat erachter komen... dat twee mensen via de mail uitgebreid met elkaar praten over een aanslag ergens... bij een marathon, ik noem maar iets... en als uh, we geen mogelijkheden hebben om dat internetverkeer daarop te scannen... dan kan zo'n daad ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Ik vind het uh, heel opmerkelijk dat je uh, iedereen... in principe iedereen moet kunnen afluisteren... om, om, om dit soort netwerken in kaart te brengen. Voor mij lijkt het veel meer dat je vanuit een individu... Maar dat hoe je, gaat u die twee terroristen hebt? dan pakken... die gebruik maken van de technologie die er nou eenmaal U laat mij niet uitpraten. Ja, ik wil graag uh, een voorstel mij... horen van uw kant. Ja, maar dan moet u mij dat eerst laten vertellen... Het lijkt mij veel efficiënter eh, om vanuit een individu te redeneren... en kijken wat voor netwerken er zijn. Wat er nu gebeurt, wat er nu dreigt te gebeuren... is dat gewoon ongericht massaal informatie van iedereen wordt binnengehaald. En ik ben bang dat daar misbruik van wordt gemaakt. Dus voordat we, en dat is ook precies mijn voorstel... voordat we deze nieuwe wet gaan behandelen voordat we de nieuwe wet gaan verruimen... moet de Tweede Kamer natuurlijk eerst weten wat er precies aan de hand is. Pas als we weten wat er, aan de wat er gebeurt, wat onze eigen geheime diensten doen... maar wat ook bijvoorbeeld uh, de NSE of andere geheime diensten van, van bondgenoten... met onze burgers doen, dat moet eerst boven tafel komen... voordat we nieuwe wetten kunnen gaan maken. Zijn er inmiddels al voorbeelden van mensen die uh, in de problemen zijn geraakt? Gewone mensen dus, dus geen staatshoofden of anderszins, maar u en ik omdat er uh, breed wordt afgeluisterd door de NEC? Dat weten we niet. Uh, je weet niet wat er met die, in, uh, met die informatie gebeurt. Uh, maar waar het mij ook vooral om gaat is dat er uh, uh, gesnuffeld uh, wordt bij bedrijven. Uh, daar worden geheimen gestolen. Uh, er wordt gesnuffeld uh, bij, bij politici. En wat er bij gewone burgers allemaal gebeurt, Ja, ik weet het niet. Daar wil ik juist opheldering over hebben. En u heeft nogmaals onvoldoende vertrouwen in een minister die daar toezicht op houdt. Nou, ik vind dat de manier waarop wij de afgelopen jaren zijn geïnformeerd over dit soort zaken... dat vind ik heel onhelder, uh, heel onduidelijk en, en ook, ook heel verschillend. De ene minister pakt het weer heel anders aan dan een andere minister... Uh, dat is allemaal niet zo heel erg vertrouwenwekkend. We hebben nu juist uh, met al die onthullingen gezien dat geheime diensten over de schreef gaan. We hebben ook gezien dat uh, onze eigen geheime diensten uh, heel erg geneigd zijn om mee te werken met de Amerikanen. Meer nog dan, uh, dan uh, onze eigen burgers te beschermen. Ik wil eerst weten wat er precies aan de hand is. Wat sproken de geheime diensten uit... Dan kunnen we pas wetten maken. En wat nu dreigt te gebeuren is dat de geheime diensten de wetten hebben opgerekt. Zonder dat de politiek is geïnformeerd. Zonder dat de normen zijn gesteld. Uh, en dat we dan zeggen van ja, dan gaan we de, de wet is nou zo erg opgerekt. Dan gaan we maar aanpassen. Ja, dat vind ik de omgekeerde wereld. Goed, u mag straks in de kamer uh, uitgebreid hierover uw woord uh, zeggen. En het ging allemaal over dat rapport dat dus zojuist is uitgekomen. Het rapport van de Commissie Dessens. en dat rapport suggereert dat de geheime diensten in Nederland ruimere mogelijkheden zouden moeten krijgen om het internetverkeer af te tappen. Ronald van Raak hoorde u van de SP. Dank u wel. Dank je wel. De sint is weer in het land. Ontzettend fijn oh. om er te zijn. Niet alleen goed voor kinderen.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 Gemeenten in Nederland staan in de rij om de landelijke intocht van Sinterklaas binnen te halen. Vorig jaar was de eer aan Roermond. Verslaggever Martijn Gimmers, een blik terug op een mooie promotiedag voor de Limburgse stad. Nou, hier was het hè, een jaar geleden. Zonnetje aan de hemel. Ja, perfecte dag voor zo'n landelijke intocht hier in Roermond. Heel hartelijk welkom in een echt stralend en heel feestelijk Roermond voor een hele speciale uitzending van het Sinterklaasjournaal. Het is zo'n bijzondere dag vandaag. Daar is er maar eentje van per jaar. Dat is de dag dat Sinterklaas met zijn stoomboot aankomt in Nederland. Mario Ogering, communicatieadviseur van de gemeente Roermond. Heeft het veel voet in de aarde gehad? Ja, dat, dat heeft denk ik toch wel zo'n zes jaar aan lobbywerk uh, uh, met zich meegenomen. Maar uiteindelijk met een prachtig resultaat. Okay. Zullen we eens erin lopen? Ja, zeker. Prima. Naar de plek waar de Sint aan wal kwam. Sinterklaas, okay. ja, jongen, welkom in Nederland. Wat geweldig dat u er bent. Ja, nou, het ontzettend oh. fijn om er te zijn. Stadspromotie is een van de belangrijkste redenen om Sinterklaas naar je toe te halen. Uh, ruim 2 miljoen mensen hebben de uitzending bekeken. Dus dan wil je wel flink uitpakken. Ja, dat hebben we ook gedaan. We wilden Roermond vooral profileren als koopstad met een geweldig designer-outlet en heel veel winkels in de binnenstad. En met dat geld gaan de Pieten cadeautjes kopen voor ons hier in de koopstad Roermond. We wilden Roermond profileren als Limburgse stad. Overal vlaggen zie je ook. Vlaggen van Limburg, vlaggen van Roermond. Die stad heeft zijn eigen vlag. Maar ook als internationale stad. We liggen hier op 5 kilometer van Duitsland en op 15 kilometer van België. Maar af, Zou hier het hoekje omgegaan zijn daar? dat hij misschien afgeslagen is dat hij in Dusseldorf terecht Ik denk het, want ook de Duitsers hebben natuurlijk behoefte aan Sinterklaas. En niet te vergeten, onze link met de rest van Nederland. Een heel belangrijk Roermondenaar kwam hier vandaan, namelijk Pierre Kuipers. Hij heeft het Rijksmuseum en het Centraal Station in Amsterdam gebouwd. En uh, dus willen we Roermond ook profileren als Kuipersstad. Hallo Sinterklaas. Mijn naam is Pierre Kuipers, Roemondenaar in hart en nieren. Nou, al die elementen zijn denk ik in de uitzending heel goed tot hun recht gekomen. Maar hoe gaat dat dan? Dan zegt u van ik wil Roermond zo promoten... dat overlegt u dan met de NTR die het programma uitzendt en die neemt het dan mee... Nou, uiteraard uh, ga je in goed overleg uh, met de organisatie, de NTR en deze, aan tafel zitten en breng je je ideeën naar voren. Geef je elkaar voor, goh jongens, als dat mogelijk is, dan zouden we dat heel graag op die wijze tot uiting zien komen. En ik moet zeggen dat de NTR daar in een hele goede uh, samenwerking uh, uh, voor heeft gezorgd dat dat ook uh, naar voren kwam in de beelden. Wat kost dat nou, zo'n intocht naar binnen halen? Nou ja, je kunt het niet voor een euro doen en dan op de eerste rij zitten. Dat weet je bij voorbaat. Van de andere kant was het voor ons ook natuurlijk nog eventjes koffiedik kijken. We hebben uiteindelijk met de stad gesproken... die het een jaar eerder mocht organiseren, Dordrecht in Zuid-Holland. En zij zijn toen uitgegaan van een begroting van 350.000 euro. Nou, dat bedrag hebben wij ook eens als beginbedrag genoemd. En uiteindelijk zijn wij... Nou, ik denk bijna 330.000 euro kwijt geweest uh, om het geheel te organiseren. Dan nou, lopen we door de Winkelstraat. Hier ging Sinterklaas vorig jaar ook langs. Um, Onno de Bok, u bent uh, van de ondernemersvereniging. Zat u nou handen wrijvend uh, uh, voor de televisie toen u Sinterklaas hier... Uh langs daar lopen? Nou, je kunt zich natuurlijk voorstellen dat zo'n evenement... Voor, voor de binnenstad... ja, veel mooier kun je je de dingen niet voorstellen... In, de, in je zakelijke leven. De hoeveelheid mensen die hier waren. De prachtig aangeklede etalages. De uitmuntend samenwerkende ondernemers. Overkoepelend met het citymanagement. Dat de brug tussen ondernemer en winkeliersverenigingen... Ja, het kon niet mooier... Dus als als je het hebt over handenwrijvend televisie kijken. Ja, wij hebben handenwrijvend gekeken, ja. Nou, het is hier nog uh, lang feest in de stad. Wij gaan ons nergens zorgen over maken. Er zijn genoeg schoencadeautjes, dat heeft Sinterklaas gezegd. Ja, het geld, dat ligt hier voor het oprapen in Roermond. Laten we er maar een grapje van maken. Of misschien zit het zelfs al in de kassa's van de winkels hier. Nou... Is zo'n intocht van Sinterklaas dan eigenlijk één grote reclamespot... voor de stad die Sinterklaas binnenhaalt? Dat kun je zeggen. Dordrecht heeft laten uitrekenen dat wanneer je de zendtijd en de promotie dus van je stad zou moeten inkopen via de reguliere kanalen... dat je wel bijna 9 ton aan kosten kwijt zou zijn. Als je dat nu omrekent naar datgene wat we hebben uitgegeven, namelijk zeg maar bijna 3,5 ton... Ja, dan hebben we denk ik wel voor een stuiver op de eerste rang gezeten, of hoe zeg je dat... He, dus met andere woorden, dan hebben we het toch ja, vrij goed gedaan om uh, de stad uh, relatief met weinig middelen uh, in de kijker te spelen.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 Een reportage van Martijn Grimmies. Zometeen, vandaag wordt de nieuwe concertvleugel van het Concertgebouw ingewijd. Maar nu is de van Hans Beum. In Hilversum hebben wij een prima vuilstortplaats... van de Grondstoffen en afvalstoffendienst, Kortweg GAD. Je rijdt er naartoe. En voor alles is een grote bak. Tuinspullen, dynamo's, oude tv-kleren... U begrijpt het, het maakt niet uit, er is altijd een bak voor je. Wat heb ik al vaak gedacht als ik tussen andere mensen met plezier aan het storten was? Wat een prima systeem. De dienst hoeft niet meer op stap, iedereen brengt zijn eigen grof vuil... en er staan alleen wat toezichthouders om de boel in de gaten te houden. Eindelijk beleefde je een zinvolle besteding van je belastinggeld in werking. Maar nu gaan de stemmen op om voor het vuilstorten te laten betalen... Ik weet niet wie zoiets verzint, maar op voorhand voorzie ik zwerfvuilproblemen... die om ze op te lossen per saldo meer kosten dan dat het inkomsten gaan opbrengen. De GAD heeft nu een slogan. Samen werken aan een beter milieu. Die moeten ze dan gaan vervangen. Werken en betalen voor een beter milieu. Of, als we de geliefde rijmvorm toepassen... met uw afval en uw geld bent u voor ons pas een held. U kunt er zelf ook een paar bedenken, want er zal weer een leuke sloganprijsvraag uitgeschreven worden. Wij willen het graag doen, met uw afval en uw poen. Het GHD roept op zijn site op om mee te denken. Heb jij een goed idee? Kom op ermee, lees ik. Nou, dat hebben we wel. Een goed systeem moet je niet de nek omdraaien. Iedere gemeente heeft zo zijn eigen manier van het berekenen van de tarieven van huisvuil. In Rotterdam is er een dubbele afvalstoffenheffing voor thuiswerkers. Pardon? Wat vervuilt een thuiswerker nou meer dan een niet-thuiswerker? Een paar extra koffiefilters? Dat kun je toch wegstrepen omdat een thuiswerker weer minder reist? Maar goed, huisval aan de straat is wat anders dan zelf een tv wegbrengen... waar je bij aanschaf al een verwijderingsbijdrage voor hebt betaald... naar een scheidingsstation... Dus mede namens Sint en Piet. Die afvalverwerking liep net zo lekker. Nu moet ik bijbetalen. Kan het nog gekker? En dat zei Hans Beum. Morgen het ochtendhumeur van you, say you like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 Laura Janssen met It's a Wicked World. Vandaag wordt de nieuwe concertvleugel van het Concertgebouw Concert ingewijd. Orkest moet ik zeggen. Op het programma staan onder meer pianoconcerten van Mozart en Bach. Pianist Murray Paraya zal als eerste solist... de vonkelnieuwe Stijnweek Concertvleugel bespelen. Ehud Laudar, pianostemmer en verantwoordelijk... voor alle instrumenten in het Concertgebouw. Goedemorgen. Goedemorgen. Heeft u al op die vleugel gespeeld? Uh, ja. Ik, ben, ik heb natuurlijk bij de selectie opgespeeld in Hamburg uh, bij de fabriek waar die gebouwd wordt. En ik ben in de laatste dagen intensief mee bezig om hem voor te bereiden voor vandaag. En hoe lang uh, heeft u erover gedaan om juist deze stijnwee uh, te selecteren? Uh, we, waren, uh, we waren twee keer, dus in uh, twee weken twee keer naar Hamburg. Om in totaal hebben wij vijftien uh, vleugels van de type D, dat is de uh, D274, um, uh, goed te beluisteren. En deze vleugel, die, uh, die, is gewoon echt, uh, die was gewoon echt helemaal uh, stak bovenop. Want niet alle concertvleugels zijn hetzelfde, begrijp ik. Nee. Nee. Hoe kan dat? Is, uh, wat zegt u? Hoe kan dat dan? Het uh, ligt, het, ze zijn natuurlijk, ze, ze leggen wel allemaal uh, hoge kwaliteit, maar er zitten uh, verschillen, en, uh, in de, in de, vooral in de voortplanting van uh, geluidgolven in de zangbodem. En dat, is, dat blijft handwerk en uh, dat weet je van tevoren nooit precies hoe dat zal uitpakken. De zangbodem, dat is resonansbodem. Dat is dat hele mooie, heldere hout onder de snaren. En die wordt met de hand geschaafd uh, tussen de 6 en de 9 mm over het gehele grote oppervlak. En dan moet men afwachten hoe dat uitpakt. En waarom stak deze er dan met kop en schouders bovenuit? Wat maakte deze vleugel dan zo speciaal? En, uh, hij is speciaal omdat hij is enorm rijk aan boventonen. Dat wil zeggen dat hij overal in elk register een heel bevredigend en volle uh, rijke geluid levert... waar voor ons ontzettend belangrijk is uh, om samen te kunnen muziceren met de uh, maar ook natuurlijk voor het solo werk uh, en voor het uh, solo werk. En hij is, de toon die komt heel snel, dat wil zeggen dat de stijging van de amplitude, dus als de pianist de toets aanraakt, is de toon heel snel aanwezig. Wat voor de pianist heel belangrijk, dan heeft hij meteen greep op de toon. Het is gewoon een heel mooie ja. vleugel. Was de, ja. oude, de oude vleugel echt aan vervanging toe? Het is zo dat wij, uh, we hebben dus drie vleugels voor de grote zaal en uh, wij houden ze tot, uh, totdat ze acht jaar zijn in de grote zaal en dan uh, schaven ze nog voor acht jaar naar de kleine zaal. Dus we moeten zorgen steeds dat wij uh, elke drie jaar, elke twee, drie jaar een, een nieuwe vleugel uh, komt voor een goede circulatie en om, om, om de hoge eisen uh, te kunnen, aan te kunnen voldoen. Ja. Stel dat ik hem thuis had willen hebben, hoeveel had ik er dan voor moeten neerleggen? De uh, prijswinkel is rond de 135.000 euro. Oké, okay, dat wordt hem dus ja. niet thuis, dat lijkt me duidelijk. Uh, vanmiddag, begrijp ik, is dat of vanavond, uh, dat eerste concert? Ja, uh, de pianist moet het die gaat hem inrijden, ja. Met werken van uh, Mozart en Bach. Goed, nou, ik kan me voorstellen dat, dat, dat uh, u daar erg uh, naar uitkijkt. Lau daar was dat van het Concertgebouw in Amsterdam. Dank u wel. Bedankt, vriendelijk. Wij zijn aan het einde gekomen van Goedemorgen Nederland. Meer informatie kunt u vinden over dit programma op onze website www.kro.nl. Zometeen hier op Radio 1 na half elf, Naida met lijn 1 van de NTR. Naida, waar ben je en waar gaan jullie het over hebben? Hey Wouter, goedemorgen. Wij staan in Eindhoven om precies te staan, zijn op de campus van de TU in Eindhoven. Ja, en vandaag opent u hier het Data Science Center. Big data wordt ook in Nederland big business. Ja, en hoe dat nou precies zit, hoort u zo meteen in lijn 1 van de NTR.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 In de huidige wet mogen de AIVD en MIVD alleen gesprekken en internetverkeer dat via de satelliet en de korte golf op grote schaal onderscheppen. En tegenwoordig gaat echter het overgrote deel van het internetverkeer via glasvezelkabels. De commissie stelt dan ook dat de wettelijke bepalingen niet meer voldoen en dat die moeten worden verruimd.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 En in nieuwe Nieuwegein is een hijskraan omgevallen. Een aantal gebouwen raakten beschadigd, maar zijn geen gewonden. De kraanmachinist wilde rond kwart over acht vanochtend materialen voor werkzaamheden aan het dak naar boven hijsen. En toen viel de kraan om dus. Top van de kraan raakte het dak van een vrachtwagen en een trapportaal van een appartementencomplex. De armesinspectie stelt een onderzoek in. Dat is het belangrijkste nieuws. En er is nog verkeersinformatie bij de ANWB-zit Johnson Hoka. Met files op de Ringweg Amsterdam, de A10 Zuid richting Den Haag. Er staat door een ongeluk bij Knoop het Amstel drie kilometer file. Er zijn twee rijstoken dicht. En op de A15 richting Europort is een auto over de kop gegaan bij Rotterdam-Charles. Er staat inmiddels een vijf kilometer file en daar zijn drie rijstoken dicht. En hier op Radio 1 gaan we naar Eindhoven, naar Naida met Lijn 1.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 Google, Facebook, Twitter. Ja, we zijn er altijd en overal online. De een iets meer dan de ander, maar toch. Ja, en hierdoor neemt de hoeveelheid data exponentieel toe. Deze ongeordende gegevens, ook wel big data genoemd, worden opgeslagen en door bedrijven geraadpleegd om er specifieke informatie uit te halen. Maar de vraag is, welke informatie halen ze uit deze databrij? En wat wordt er dan precies geanalyseerd? Wie beheert die informatie en wie verdient eraan? En wat vertelt die data eigenlijk over u en mij? In eind, he, eind wordt vandaag een data science centrum geopend om in te spelen op de groeiende behoefte aan kennis en kunde om grote hoeveelheden digitale gegevens te analyseren zodat we weten wat zeggen die data eigenlijk. De vraag aan u is, is big data een vloek? Of een zegen? Wordt onze maatschappij er beter door? Of moeten we ons zorgen maken over alle informatie die we digitaal achterlaten? Laat het me weten. Reageren kan door bellen naar 0800-1121. Mailen kan ook lijn lijneen.nl. Twitter kan ook. Hashtag 1 En u kunt natuurlijk live meekijken via www.lijn1.nl. Kortom, ook wij van Lijn1 verzamelen uw data. Met computerlove. We weten het hoe dat zit met de liefde. Behalve heel veel goed zit er ook altijd een keerzijde. En we gaan het hebben over: is er een keerzijde of niet aan al die data die wij vrijwillig, zonder na te denken, om het maar even plat te zeggen, op de digitale snelweg pleuren. Bij mij in de bus Wil van der Aanst, hoogleraar informatica aan de Technische Universiteit hier in Eindhoven. Welkom. Vandaag begint hier het nieuwe Big Data Centrum. En dan eerst, wat is Big Data? Nou dus big data is een feit. Hè. Bijvoorbeeld de, het simpelste voorbeeld om dat te illustreren... is dat je kijkt naar de hoeveelheid data... die van de prehistorie tot 2003 is gegenereerd. En we meten hoeveel dat dat is. Dan genereren we vandaag diezelfde data in tien minuten. En dus in de afgelopen tien minuten hebben we evenveel data gegenereerd... als van de prehistorie tot 2003. En dat laat zien dat big data overal is. En we zien dat ook elke dag in het nieuws. Die enorme groei van big data maakt het noodzakelijk dat we meer expertise opbouwen. Dat we studenten op kunnen leiden in dat nieuwe vak van big data. En de vergelijking die ik graag trek is zeg maar met het ontstaan van de informatica. Ik was een van de eerste hoogleraren die ook echt informatica gestudeerd had. Nu zien we dat er zo'n groei is van data. Hetzelfde zoals we dat twintig jaar geleden zagen met de groei van computers. Dat dat ertoe leidt dat we een nieuw vak moeten creëren. Ja, En dat nieuwe vak, want we zijn hier, omdat vandaag hier de, het Data Science Center wordt geopend aan de Universiteit van Eindhoven. Binnen nu en een paar jaar moet er een bacheloropleiding komen en een mastersopleiding. En wat gaan dan die jongens en die meiden die dat studeren straks, wat kunnen die dan straks? Ja. Uh, dus de hoeveelheid data <gacht> leidt tot nieuwe vaardigheden. Mm -hmm. Heel veel studenten uh, worden getraind in het gebruik van modellen die vaak gebaseerd zijn op bepaalde hypotheses. We zien nu dat veel meer dingen data gedreven worden. Vroeger moest je bedenken hoe dat iets werkte. Vandaag kun je de echte data analyseren. En dat leidt tot een, een ander soort beroep. Dus de data scientist wordt soms ook wel het meest sexy beroep van onze eeuw genoemd. Dat gaat het straks worden, denkt u? En dat gaat het zeker worden, omdat we zien dat de data overal zit... Ja. Dat het heel belangrijk is om goed op te leiden te zijn. Niet alleen van de technische kant van de zaak, maar ook na te denken over ethiekzaken. Ja. Zoals we vandaag heel vaak maar in Maar Om het even plat vinden. te zeggen: vroeger had je dan, dan had je een schoenendoos en daar had je dan van alles in zitten. En als je, als je wilde, iets wilde weten, dan ging je dat helemaal ja, doorpluizen. Deze jongens en meisjes worden straks gewoon, nou die gaan naar de Shell, noem maar wat, of naar een gemeente Amsterdam. En die worden dan een hoofdschoenendoos. Die worden dan getraind in het analyseren van uh, zeer grote hoeveelheden uh, data. En kunnen op die manier processen verbeteren op een manier. En systemen verbeteren op een manier zoals we dat in het verleden niet zagen. Bijvoorbeeld, als, als u bijvoorbeeld denkt aan een rundgeapparaat van Philips. Mm -hmm. uh, een röntgenapparaat gaat soms stuk. Vroeger werd met uh, werd gekeken van waar kan dat nu aan liggen. Een rundgeapparaat vandaag de dag zit vol met, uh, met duizenden sensoren. Waardoor door een analyse van de data je beter kunt begrijpen waarom dat het apparaat stuk gaat. Sterker nog, je kunt van tevoren zien dat het stuk gaat. Dus ik zou zeggen, het, het verkrijgen van dat soort vaardigheden is meer dan hoofdschoenendoos. Ik denk dat elk bedrijf wat groter is dan 50 man, wat niet inspeelt op uh, uh, zeg maar de enorme kracht van data, dat die ja. op, ophouden te bestaan. Want u zegt elk bedrijf met meer dan 50 man, dat is al, dat is al vrij snel. Want toen ik dat las dacht ik, 50 man, ja, dat, zijn heel... dat... Weet je, het is niet van een bedrijf met 2000 man. Ja. Dus vroeger moest een, een winkel of een zaak moest concurreren... met zeg maar, de zaak die aan de andere kant van de straat uh, zat. Als we zien op dit moment hoe dat mensen inkopen... hoe dat producten ontwikkeld worden... is er sprake van een globale competitie. Ja. En, en uh, uh, raakt dat elk bedrijf? Ook kleinere bedrijven. In de bus zit ook Rini van Est... U doet onderzoek naar nieuwe ontwikkelingen op dat raakvlak van wetenschap en technologie. Klopt dit verhaal? Ja, ja dat klopt. Het verhaal dat klopt helemaal. En hoe precies? Uh, nou, kijk, als je naar de afgelopen jaren kijkt... dan hebben we natuurlijk al voorbeelden van, uh, van big data. Kijk maar naar navigatiesystemen. Dat is gebaseerd... Op, kijk, het interessante van big data is van... Uh, het is eigenlijk op een indirecte manier vaak verbonden met uh, verschillende gegevens. Neem nou die navigatiesystemen. Mm -hmm. Dat is gebaseerd op uh, zeg maar signalen uit het mobiele telefoonnetwerk. En op basis daarvan kan de tom Tom's van deze wereld kunnen zeggen... van ja, op, daar is het zo druk op die weg. En op zo'n manier kun je het snelste uh, daar komen. Dus het is eigenlijk een indirect uh, gebruik van gegevens vaak. Ik ja. zal nog een ander voorbeeldje geven... Uh, het blijkt dat je bijvoorbeeld op, uh, op gegevens van Facebook... hoe mensen bepaalde dingen uh, lijken, leuk vinden of niet... daar kun je bijvoorbeeld de seksuele geaardheid van iemand uit, uh, uit afleiden. Dus op allerlei manieren ja, wacht kun even, je... Dus als ik, stel dat ik een, een fotootje zie op, op, op Facebook van een ontzettende mooie vrouw... met hele mooie borsten. Nou ben mm -hmm. ik hartstikke hetero, maar kan ik u wel verklappen... dat ik vrouwen met mooie borsten ook ontzettend... Mooi vindt om naar te mm -hmm. kijken. Dus ik weet bijna zeker dat ik een fotootje van de mooiste borsten van Nederland uh, lijk. Mm -hmm. Maar dan ben ik nog geen homoseksueel. Maar volgens nou, die data dus wel. Nou, kijk wat die data doet. Uh, bedoel, de, hoe, wat precies zeg maar de causaliteit is. Hoe ze erachter komen wat jouw geaardheid is. Dat weet ik niet. Maar men kijkt op basis van statistische <coughs> ja. gegevens. Ja. Dus, uh, zijn ze erachter gekomen dat daar een relatie. En een vrij sterke relatie te leggen is tussen datgene wat je leuk vindt. En jouw seksuele gehaardheid. Aan de telefoon hangt Dimitri Tok met Sis. Dimitri, je bent onderzoeker. Goedemorgen. Ja. ja. Hey, Goedemorgen. Als je dit zo hoort, dan klinkt, klinkt dit bijna van nou, hartstikke leuk. hip hoera. We moeten blij zijn met die big data. Ben jij blij? Um, soms. Soms wel, soms niet. Wanneer niet? Uh, zoals, uh, zoals de eerste spreker al zei, zit er zitten namelijk ook wel ethische kanten aan. Aan het gebruik van big data. Um, het probleem van Big Data is denk ik dat uh, er wordt zoveel informatie verzameld dat het ook wat grenzeloos begint te krijgen um, in principe kun je heel veel uit data halen maar de vraag die je natuurlijk moet stellen is wil je dat altijd? Mm -hmm. uh, als je kijkt bijvoorbeeld naar uh, wat meneer van uh, Esten net vertelt over de Facebook likes inderdaad, uh, er zijn allerlei correlaties waaruit je dat soort uh, conclusies kunt trekken over mensen, maar de vraag ja. is wil je dat? Um, ik denk een van de uitdagingen Waar we de komende jaren voor staan, is hoe we uh, die big data-revolutie, die is dus wel degelijk is hoor, uh, toch gaan reguleren. En hoe we dat menselijk weten te houden. En hoe mensen nog enigszins grip kunnen houden op de data die zij vrijwillig dan op gaan achter. Maar willen wij die grip wel houden? Want jij zegt dat, dan denk ik ja, ik, ik doe op Facebook wat ik wil. Ik bedoel, moet ik, moet ik daar grip op willen houden? Dat lijkt me wel. Ja, anders kun je ook net zo goed van je privacy-richtlijnen en dergelijke af. Um, ja, ik werk zelf veel met data. Ik ben data-journalist voor de correspondent. Mm -hmm. En in principe kan ik allerlei analyses maken op basis van LinkedIn, allerlei netwerkanalyses uh, over mensen en veel meer te weten komen over hun privé uh, situatie, over hoe ze zich verhouden tot andere mensen. Ja. De vraag is, nee, moet ik dat altijd maar willen gebruiken? Dat is ja. niet iets waar ik toestemming voor gegeven heb. En Dimitri... En de vraag, is, de vraag is, is de conclusie die jij trekt wel correct? Want ik zei het al, ik ben hartstikke yes. heteroseksueel. Maar ik, alle vrouwen met mooie borsten, die ga ik allemaal lijken. Dus je kunt een optelsom yes. maken die misschien niet klopt. Als je mij Facebook ja. zou zien, dan zou je denken dat ik niks anders doe dan de hele dag gedichten schrijven. Maar dat is niet zo. Nee, dus hoe betrouwbaar nee, is ja, het? Hoe betrouwbaar nee, is het? Ja, alle data hebben een context. Dus uh, dat, ik heb het idee dat dat een beetje in de huidige datadiscussie ontbreekt nog. Ook in de big data discussie. Er is heel veel ja. mogelijk. Maar ja, data zijn niks waard zonder context, zeg ik allemaal. Dus, uh, maar. Dus zijn de andere hier het waarschijnlijk wel mee eens. Ja. In de, ik geef terug naar de hoogleraar informatica hier aan de Technische Universiteit Eindhoven, Wil van der Aalst. Ik noem het maar die vervuilde data, want dat, daar kun je van spreken. Hoe kun je dat tackelen? Kunt u dat straks tackelen in die opleiding? Nou, ik, weet, ik denk dat een van de basisideeën van de opleiding is... juist om ook te laten zien waar de beperkingen zijn. Mm -hmm. En ik denk dat mensen met een goede statistische opleiding... die beperkingen wel degelijk zien. Maar als ik even mag reageren op de vorige spreker... weet ik denk dat twee dingen van belang zijn. Het eerste wat van belang is dat we heel sterk over big data nadenken... als Facebook, Twitter, enzovoort, enzovoort. Maar dat is maar het topje van de ijsberg. He, bijvoorbeeld als ik kijk naar de Nederlandse gezondheidszorg... Uh, op den duur kunnen we dit niet meer betalen. Hoe kun je dit betaalbaar houden? Hoe kun je dingen beter organiseren? Ja. Dat is door slim gebruik te maken van data. Hoe dan? Geeft u eens een praktisch voorbeeld. Dus op dit moment uh, uh, uh, vinden heel veel onderzoeken onnodig plaats. Uh, is het heel vaak zo dat er soms enorme wachtrijen zijn op de ene plaats... en op de andere plaats zijn geen wachtrijen. Ja. Kunnen we zien dat uh, bepaalde behandelingen... Uh, voor een bepaalde groep van mensen wel werkt of niet werkt? Dat is ook allemaal big data, dus heel vaak wordt het... Maar maakt je het eens even praktisch voor mij? Want theoretisch gezien denk ik, ja, goed, zo werkt dat. Hè. Dat is een optelsommetje, een soort wiskunde. Maar even heel praktisch? Uh, dus als je kijkt naar de grote hoeveelheden data die je hebt... Dan kun je op dit moment, uh, hoe heet het, in ziekenhuizen. makkelijk 20 à 30 procent efficiënter werken. door gewoon slim gebruik te maken van de data. door ervoor te zorgen dat de ju voor de juiste patiënten. de juiste behandeling op het ja. juiste tijdstip uh, plaatsvindt. Een andere kanttekening die, die, die ik wil maken. in de discussie rond big data en, en privacy. He, wat, wat ik vond, uh, hoe heet het, de vergelijking met het GPS-systeem eerder uh, aardig. van wij rijden hier onze auto's. Uh, en, en navigeren met een GPS-systeem... Mm -hmm. wat eigenlijk een Amerikaans defensiesysteem is. We gebruiken Google en we denken dat het gratis is. We gebruiken Facebook en denken dat het gratis is. Met andere woorden, uh, wij als Europa of wij als Nederland... investeren onvoldoende in een big data infrastructuur... zodanig dat we meer controle hebben op die dingen. Ja. Ik denk dat dat is een element wat vaak in de discussie ontbreekt... We denken allemaal dat Twitter bijvoorbeeld gratis is. Maar de waarde van één Twitter-account is 100 dollar. Ja. En dat geeft maar een beetje aan... dit weet u, dus dit is heel goed, ja. dit heeft u gezien. Bent u er nu aan het ervoor aan het zorgen dat die de Europese infrastructuur er wel komt? We Werkt pleit, u daar aan? We pleiten ervoor, en, en het Data Science Center Eindhoven is natuurlijk een van de middelen om dat te doen. Om samen met het bedrijfsleven ervoor te zorgen dat er meer financiering komt om uh, zeg maar die infrastructuur en die uh, kennisinfrastructuur ja. op te bouwen. En welke bedrijven gaan hierin investeren? Ja, bijvoorbeeld een heel typisch voorbeeld is bijvoorbeeld Philips. Hè. Dan natuurlijk zitten we hier in de Brainport-regio, het, het slimste gebied van de wereld. Uh, hoe heet het? En, en daar zie je dat heel veel high-tech bedrijven zitten... die op dit moment al heel veel data verzamelen... Mm -hmm. en nog niet goed weten hoe dat ze dat kunnen gebruiken. Even over die data, Rini van Est. Uh, wie is de eigenaar van die data, van die big data? Ja, dat hangt er natuurlijk af waar je het, waar, waar je het over hebt. Ik, me, misschien is het goed om een onderscheid te maken tussen die voorbeelden van... hoe krijg je een aantal dingen efficiënter. Hè? Dus bijvoorbeeld DAF, die, die, die zet een sensor in het remsysteem van een auto. En die kunnen daardoor veel efficiënter hun onderhoud uh, uh, doen. Nou, dat lijkt me een prima, prima toepassing. Ja. Maar op het moment dat het om persoonlijke gegevens gaat... Uh, nou ja, dan worden de zaken dus veel gevoeliger. En wat je ziet, dat de afgelopen vijf jaar... hebben, hebben heel veel mensen, hebben eigenlijk... Ja, haast onbewust, heel naïef... Mm -hmm. hun data over allerlei sociale gegevens weggegeven. Ja. Wat ik denk, wat de komende vijf jaar gaat gebeuren... is dat, nou ja, kijk bijvoorbeeld aan uh, de Nike+. Plus. Dat betekent, dan heb je sportschoenen... en daar zitten sensoren in die schoenen. En met die sensoren kan er allerlei dingen gemeten worden. Je looppatroon, mm -hmm. uh, hoe fit je bent en, enzovoorts. Nou, wat je gaat, denk ik gaat zien de komende vijf jaar... als, als we niet daar veel bewuster mee omgaan... is dat we ook dat soort biogegevens... gegevens over ons lichaam en over onze geest... Dan we, dan we die gratis weg gaan geven. Ja. En wat je dan ziet is dat er komen dan weer nieuwe zogenaamde grote data... Uh, eigenaars. Net als de Facebook en de Googles van nu. Gaat straks Nike, wordt dan een grote data-eigenaar. Ja, maar ik kan me maar, voorstellen als dus mijn lichaam, hoe, hoe gezond ik ben, hoeveel ik loop. Uh -huh. Ik kan me best voorstellen dat een, een ziektekostenverzekeraar denkt, ik ga die gegevens opkopen bij Nike. Want dan ze weten ze hoeveel risico ik op hart- en vaatziekten loop bijvoorbeeld. Nou dat zijn scenario's die inderdaad vrij goed uh, voorstelbaar ja. zijn. Want Nike die gaan dan niet alleen onze schoenen verkopen, maar die hebben straks de gegevens over hoe wij lopen, hoe wij, hoe wij leven, onze leefstijl. En dat soort gegevens, die hebben een waarde. En ja. wij moeten dat op dit moment heel goed beseffen, dus we moeten dat niet gaan. Gratis... Maar we hebben ook, dat hoorden we vanochtend in het nieuws, kijk, behalve dat ik meer moet gaan beseffen wat ik weggeef en u, moet er ook uh, landelijk, wettelijk iets gedaan worden. Want als je kijkt naar Google bijvoorbeeld, blijkt nu dat Google in Nederland eigenlijk de manier waarop Google werkt, niet voldoet aan de wettelijke eisen. Dus wij moeten ook die wettelijke eisen gaan nou, het aanpassen. Is, het is superbelangrijk, hè, en dat maakt ook uit of big data of dat een vloek of een zeker wordt. Dat we daar op een goede manier maatschappelijk verantwoord mee omgaan. Dat geldt voor de overheid. Kijk naar inlichtingendiensten. Inlichting in uh, het is prima dat big data ingezet wordt om in foute groepen op te sporen. Maar dat ja. moet wel volgens de wet gebeuren. Voor bedrijven geldt dat het precies hetzelfde. Ik ben ook heel blij dat Wil van der Aals zegt... wij gaan datawetenschappers opnemen. Opleiden. Niet alleen die technische kant. Maar we gaan ook zorgen dat zij aan het eind van, van het verhaal ethisch verantwoord in die maatschappij gaan staan. Ook dat is belangrijk. Dat we de ethische vragen gaan stellen. Dat is heel belangrijk. Ik denk ook dat het een onderdeel gaat, moet gaan worden van, van, die, opleiding. van, de, van die opleiding. En, en dat, dat gebeurt er ook? Zeker. En, en om daar daarop aan toe te voegen. Van als je voor een dienst niet betaalt, zoals Google, Facebook of Twitter, dan ben je zelf het product. Ja. Okay, en ik denk dus dat al goed onthouden. ook bij de consument? Alles doen. waar wij niet voor betalen, zijn wij het product. Ja. Anne Helmond hangt aan de telefoon, onderzoekster aan de Uva. Goedemorgen. Anne Helmond, voor jou ook de vraag: is big data volgens jou een, een, een vloek of een zegen? Ik denk dat dat hangt, afhangt van het type data wat verzameld wordt en voor welk doeleinde. Ik denk dat we heel veel verschillende soorten big data nu hebben besproken tijdens de uitzending. Aan de ene kant heb je natuurlijk data die je kunt halen uit apparaten om uh, ziekenhuisprocessen te optimaliseren. Aan de andere kant hebben we social media data. Dat zijn ontzettende verschillende soorten, typen van uh, big data. ...die allemaal ook hun eigen ethische uh, vraagstukken uh, meebrengen. Dus ik denk dat we als we over big data spreken... ...dan hebben we het over een soort van alsof alle data gelijk is. Maar mm -hmm. dat is absoluut niet uh, zo. Ja. Um, maar in het geval van social media data, waar ik dan zelf onderzoek uh, naar doe... Precies, want jij hebt even dat... voor de luisteraar... ...jij hebt onderzocht hoe Facebook jouw informatie verzamelt. Ja, ik kijk onder andere naar uh, Facebook en Twitter... En andere bedrijven, op welke manier zij heel handig onze dagelijkse activiteiten op het web uh, constant weten te traceren en ook doorverkopen aan adverteerders. Ja. Die adverteerders die gooien dat dan weer op een markt waar nog weer honder, an, honderden andere mensen op jouw data bieden, als het ware. Ja, maar als je dat zegt, denk ik, ach ja, ik heb er tot nu toe uh, geen last van gehad. Ik bedoel, wat maakt mij het uit dat die data worden verkocht? Um, nou wellicht heb je wel eens last gehad van het feit dat uh, advertenties je constant achtervolgen uh, uh, op het web. Mm -hmm. Dat komt dus meestal ook door het feit dat je bijvoorbeeld bepaalde dingen liked op Facebook. Of dat je um, een bepaald product uh, hebt uh, bekeken. En dan blijft dat jou constant eigenlijk uh, achtervolgen als het ware. Mm -hmm. En ook mogelijke volgende aanschaffen kunnen daarop worden aangepast. Uh, ik denk dat hierin heel belangrijk is dat bijvoorbeeld Google heeft op dit moment een, uh, een patent... Uh, aangevraagd, Waarbij ze dus dynamisch eigenlijk prijzen kunnen bepalen voor bepaalde mensen. Dus Google kan dan aan de hand van jouw surfgedrag zeggen... nou, ik bied jou deze schoenen aan voor 50 dollar. En ik bied jou deze schoenen aan voor 100 dollar. Puur op basis van alle data die ze van jou verzameld hebben. En, en dan zou het dus kunnen dat ze mij die schoenen aanbieden voor 50... maar jou diezelfde schoenen aanbieden voor 150? Exact, dus dat is het idee van uh, dynamische uh, uh, prijzen ja. en uh, daar hebben zij inderdaad een patent voor ingediend en um, ik denk dat dat inderdaad heel erg samenhangt met al die data die zij dus verzamelen van ons ja. over het gehele web met verschillende diensten. En Anne Helmond, jij hebt dat onderzocht, wat gebeurt er met onze gegevens op Facebook bijvoorbeeld, kunnen we ons daar tegen wapenen? We kunnen ons absoluut daartegen wapenen. Ik denk dat het ook heel belangrijk is te realiseren... dat niet alleen mensen die een Facebook-account hebben... maar ook mensen die geen Facebook-account hebben... door Facebook eigenlijk uh, uh, gevolgd worden op het web. Elke website die een like-button bevat stuurt bepaalde informatie uh, terug naar Facebook. Dus ook niet-gebruikers um, van Facebook worden hierdoor uh, gevolgd. We kunnen ons wapen op verschillende manieren. Eén um, is een, uh, een browser-plugin, die heet uh, Ghostory. Mm. En die stopt eigenlijk een soort van die data... die automatisch naar die grote sociale media-platformen gestuurd wordt. Dus daarmee kun je een soort van die data... Dus die browser die moet je dan downloaden? Ja, dat kun je gewoon downloaden. Als je zoekt uh, op uh, Ghostry, okay. dan kun je die plugin uh, uh, aanzetten. Yeah. En dan zie je ook als je de New York Times inlaat: dat daar 22 bedrijven jou op dat moment jouw data uh, opvragen. Dus je ziet direct ook uh, wat er gebeurt. Een soort van die dataverzameling zie je op dat moment gebeuren. En die kun je dus dan ja. actief ervoor kiezen om die dataverzameling stop te zetten. Ja. Anne Helmond, wij gaan dat op onze website zetten op uh, lijn1.nl. Go Street, dat mensen dat kunnen downloaden, die browser. Wat nog meer? Dat is een goede tip. Wat nog meer? Um, er zijn nog, uh, uh, sommige browsers ondersteunen ook een mechanisme dat heet bijvoorbeeld do not track. En daarbij zeg je dus eigenlijk al uh, elk moment dat je een server bent dat je niet uh, gevolgd uh, mag worden door uh, bedrijven. Ja. Um, andere manieren zijn... Maar houden uh, ze zich daar aan als ik zeg do not track? Nee, dat is inderdaad oh, een ja. probleem. Dat dat... Nou, leuk. Goeie <laughs> ja, dus tip. Dus daarom inderdaad zoiets als uh, Ghostry, dat stopt het actief. Um, er zijn uh, uh, ook nog andere um, uh, bedrijven die zich met dat soort uh, plugins ja. bezighouden. Um, maar Anne, maar zo, ik ga je, wat... je even ja. onderbreken. Hè? Ik denk hartstikke goed dat je dit doet, sympathiek. En wij gaan dat ook op onze website zetten. Maar is het eigenlijk niet een beetje vechten tegen de bierkei? Hoe zeg je dat? Ik bedoel, dit gevecht kunnen wij toch helemaal niet winnen? Ik denk dat we, um, ik weet niet uh, in hoeverre het een gevecht is wat gewonnen of verloren kan worden. Maar ik denk dat, we, um, dat iedereen zich bewust moet zijn van deze praktijken. En de mensen die zeggen, daar wil ik absoluut niet aan uh, meedoen. Want mij is dat niet uh, expliciet gevraagd. Dat die de ja. mogelijkheid hebben om, dat, uh, om daar niet aan bij te dragen aan die dataverzameling. Oké, okay. dankjewel Anne. Ik denk dat Anne. het een keuze moet zijn voor de gebruiker. Helder, dankjewel Anne Helmond voor je uitleg. Even terug naar de bus tot slot, Rini van Est. Er wordt verdiend aan die data, aan die big data. Maar misschien dat ik rustiger slapen... als ik kan bedenken hoe ik zelf ook kan verdienen aan mijn eigen data. Is dat mogelijk? Ja, ik, ik, ik begin een beetje, ja, begin een beetje te haperen. Nou, ik heb er wel over nagedacht. Want kijk, ik denk dat dat data-eigenaarschap dat dat heel belangrijk is. Maar het is ook een soort tijdsgeest hè, op dit moment. Dat we, dat we ons daar te weinig van bewust zijn. Van die waarde van de mm -hmm. gegevens. En zo'n... Ja, die opkomst van big data en het denken daarover geeft aan dat bedrijven op dit moment inmiddels die waarde zien. Nu wordt het nog tijd dat de burger ja. de waarde daarvan ziet. Is het en mogelijk? Als... Is, is er al iets, bestaat er al iets waardoor ik. Ik kijk even naar Wil van der Aalst. Uh, een mooi voorbeeld om meer bewust te worden van de waarde van data is als je bijvoorbeeld kijkt: het gemiddelde, de gemiddelde be, gebruiker van Google uh -huh. is 200 dollar waard, de gemiddelde gebruiker van Twitter is ongeveer 100 dollar uh, waard. Ik ben geen actieve twitteraar, maar weet ik, ik stuur af en toe een tweet. Ik, keek gisteren, weet ik Er is een applicatie, daar kun je kijken wat je Twitter-account waard is. Okay. Je weet de waarde van Twitter. Je weet hoeveel tweets dat er verstuurd worden. En hoeveel volgers, uh, je, uh, hebt? Uh, volgers je hebt, enzovoort, enzovoort. Uh, dus mijn account is ongeveer 300 dollar uh, waard. Mijn kinderen gebruiken ook Twitter. Uh, dus als hoeveel, je dan... vo hoeveel volgers heeft u? Ik heb nu niet zoveel volgens, ik denk 400 of zo. Okay. Dus ik ben geen actieve gebruiker. Maar je ziet dat, uh, uh, dat, dat dat soort apps misschien kunnen helpen... dat mensen zien wat de waarde van data is. Ja. Maar nogmaals, wat ik eerder zei, het is van belang... om niet alleen naar sociale media te kijken... maar ook in deze maatschappij lopen een heleboel processen nu al beter... dankzij het gebruik van data. Okay. Dat is ja, even tot slot. De heer Van der Borne mailt... Het lijkt me heel gevaarlijk als mensen met verkeerde ideeën toegang krijgen tot big data. Is deze ingewonnen data hiertoe beveiligd? Denk aan de Duitsers die in de Tweede Wereldoorlog op slinkse wijze erachter kwamen... wie de Joden waren en waar die woonden. Zo slinks waren ze soms niet, want de Nederlandse overheid gaf gewoon die adressen. Even voor de helderheid, maar goed. Ja. Dus ik denk dat het ontzettend belangrijk is om goede wetgeving te hebben. Maar ik denk dat goede wetgeving alleen niet voldoende is. Ik denk dat op dit moment heel veel software van, on van onvoldoende kwaliteit is om dingen goed te beveiligen. Ja. Dus als we zien wat bijvoorbeeld de NSA doet, die maken gebruik van lekken in huidige software. Dus dan moeten we niet zeggen van we zijn tegen big data technieken. Het gaat met name erom dat we een betere infrastructuur bouwen die we zelf beheersen. En voor die betere infrastructuur voor Europa, daar gaat u voor zorgen. En u gaat ervoor zorgen dat er jongens en meisjes in Eindhoven worden opgeleid. Die echt iets met die data kunnen doen. Precies. Dank jullie wel. Dank jullie wel allemaal. Dit was het weer voor vandaag lijn 1 vanuit Eindhoven. Over big data, de gevaren en de kansen. Morgen zijn we er weer. Ergens vanuit het land. Tot morgen.